7 uur Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Steeds meer Nederlandse piloten gaan aan de slag bij onveilige luchtvaartmaatschappijen. Al zeker 50 piloten werken bij een maatschappij die niet in Europa mag vliegen, blijkt uit een rondgang van de NOS langs alle Nederlandse vliegscholen. Piloten komen op dit moment in Nederland bijna niet aan de slag. Daardoor zitten ongeveer 1000 piloten in Nederland zonder baan. Ze hebben na hun opleiding een schuld van anderhalve ton. Om toch aan het werk te kunnen, kiezen ze steeds vaker voor een baan bij een dubieuze maatschappij. De vliegschool in Teugen heeft een overeenkomst gesloten met Lion Air in Indonesië, die op de Europese zwarte lijst staat. Al zeker 30 afgestudeerden uit Teugen zijn daar aan het werk. Op Curaçao heeft de politie zich achter interim premier Betrian geschaard. Betrian werd gisteren aangesteld door de gouverneur op Curaçao maar de missionair premier Schotten weigert op te stappen. Hij zit nog altijd in het regeringsgebouw... en wil dat volhouden tot de verkiezingen van 19 oktober. Nu de politie zich achter Betrian heeft geschaard... is het de vraag hoe lang Schotten daar kan blijven zitten. In Kolham in Groningen is een motorrijder om het leven gekomen. Dat gebeurde tijdens een behendigheidsrace met historische motoren. De 57-jarige man uit Hallem reed in een bocht tegen een stoepje... sloeg over de kop en kwam met zijn hoofd tegen een lantaarnpaal terecht...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 ANWB-verkeersinformatie, twee files op de A12 Arnhem richting Utrecht... tussen de afrit Oosterbeek en afrit Wageningen, 3 kilometer. En de A58 Breda richting Tilburg tussen Bavel en Gilsen... 3 kilometer doorwegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Wilt u verder met internationaal zaken doen? Bezoek dan de ABN AMRO Wereldweken...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 Liefde en tragedie. Topdans en live muziek in een meesterlijke choreografie van Ed Wubbe. Romeo en Julia van Scapinoballet. Ballet. Ongewoon fascinerend. Binnenkort in de Rotterdamse Schouwburg en 30 andere theaters. Vanavond in KRO Brandpunt. Hadden de rellen in haren voorkomen kunnen worden? Duitse ervaringsdeskundigen denken van wel. En een warm pleidooi voor plofkippen en megastallen.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 Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. De Egyptische president Morsi was afgelopen week talk of the town in New York. Hij hield er een zelfverzekerde speech tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En zou wel eens kunnen uitgroeien tot een Arabische leider van formaat. Democratisch verkozen dit keer. In Egypte heeft de Arabische lente dus tot verandering geleid. Maar niet overal leidde een volksopstand tot een omwenteling. Vanavond staan we uitgebreid stil bij landen... waar revoluties ontaarden in bloedige burgeroorlogen. In Syrië, waar al 30.000 mensen omkwamen de afgelopen maanden... en Somalië, waar al meer dan 20 jaar wordt gevochten. Daar bestaat nu een sprankje hoop dat er iets gaat verbeteren... nu de extremisten van Al-Shabaab, de ene nederlaag na de andere lijden. Onze collega Rik Delhaas volgde ontwikkelingen in Somalië al vele jaren. En afgelopen week was hij in de hoofdstad Mogadishu... waar hij, ondanks al het optimisme, onder zeer moeilijke omstandigheden moest werken. Ik verblijf in een hotel op een uh, zwaar bewaakte uh, binnenplaats. Uh, grote betonnen muren, uh, betonnen blokken voor uh, de ingang. En uh, bewapende wachten die hier uh, dag en nacht uh, de wacht houden. Ja, dat zometeen dus nu eerst aandacht voor Syrië. En we beginnen met een nieuwtje. Uit onderzoek van dit programma blijkt dat een in Nederland woonachtige man meevecht met een jihadistische groep tegen het leger van president Assad in Syrië. Hier aangeschoven is redacteur Abdou Bouzerda. Abdou, om wie gaat het? Nou ja, in ieder geval uh, één, althans uh, een man met een Nederlandse verblijfsvergunning. Zijn naam is Galit K., hij is 35, geboren in Irak en de laatste jaren woonde hij in Almere. Een maand geleden is hij gesignaleerd en gefotografeerd in de Noord-Syrische stad Aleppo. Dit gebeurde door een journalist van de Franse persagentschap AFP. Die foto uh, heb je in je bezit. Uh, wat zien we? Kan je die foto beschrijven? Op die foto is uh, duidelijk herkenbaar dat het gaat om Galitka. Hij zit rustig tegen een muur. Um, hij heeft de, de Koran in zijn handen. Het lijkt erop dat hij aan het reciteren is. Uh, wat verder opvalt is de machine geweden op zijn schoot uh, ligt. En um, een paar meters verderop ligt, uh, een, um, nou, naar alle waarschijnlijkheid... toch wel zeluguber, een lijk op een brancard. Ja, hij, hij is, heeft zich aangesloten bij de beweging Jubaat al-Nusra. Wat, wat is dat voor organisatie? Ja, schrik niet. De naam voluit is Jubaat al-Nusra de El Sham. En. Um Vertaald in het Nederlands is dat het Nederlands, of, pardon, de front van de overwinning van de mensen van de Levant. En Levant um, uh, kan ook wel uh, nabij oosten genoemd worden. We kennen hier allemaal uiteraard het Vrije Syrische leger. Deze groep is in uh, Syrië minstens zo actief. De Jubaad groep. Ja. De al-Nusra, ja, ja, inderdaad. Nou, het Vrije Syrische leger heeft geen politieke doelstelling. Althans, uh, ze willen slechts de uh, president Assad ontronen. Iedereen kan op internet meer zien van Joubert al-Nusra. Neem bijvoorbeeld dit fragment die ik aan de luisteraars wil laten horen. Joubert al-Nosra heeft vooral een religieus doel. Ze willen na de val van Assad een strenge islamitische staat oprichten. Verschillende spectaculaire aanslagen op overheidsgebouwen... begin dit jaar, maar ook recentelijk nog, worden aan hen toegeschreven. Op het filmpje die, die we net horen zien we jonge mannen... tussen de 25 en 35, schat ik. Ze hebben hun hoofd bedekt. Maar in ieder geval, ze hebben allemaal machinegeweren en um, ze bezigen uh, duidelijk religieuze retoriek. Um, wat interessant is om hierbij te vermelden... is dat uh, de leden van Joab al-Nusra overal vandaan komen. Um, bijvoorbeeld Jemen, Saudi-Arabië, Marokko, maar dus ook Nederland. Ja, hier ook in de studio. Vincent van der Velde, advocaat te Almere en de advocaat van, uh, van Galit K. Uw cliënt is eerder veroordeeld. Waarvoor? Nou, hij is uh, feitelijk nog niet veroordeeld. Hij is een keer voor geweest voor een bedreiging. Daar is hij voor veroordeeld, dat klopt. Maar vooralsnog is hij in een uh, andere zaak, een zaak van vorig jaar, verdacht van betrokkenheid bij terrorisme of het, uh, uh, ja, het, uh, het ontwikkelen van, van terroristische doeleinden. Ja, hij was ook betrokken bij, uh, de, de, of, of, toen bij de aanslag van Tristan van der Vee. Daarna is hij een politiebureau ingelopen. Hè? En daarvoor is hij wel veroordeeld voor uh, een taakstraf van 40 uur. Wat dat is correct. daar precies gebeurd? Ja, dat is correct. Hij is toen. Dat is ook een van de redenen waarom ze hem uh, vanuit de IVD zijn gaan onderzoeken. Hij heeft toen een week daarna op het politiebureau een, uh, zich dreigend uitgelaten tegen agenten heeft zich een paar dagen daarna ook voor geëxcuseerd... en ook onder het bewijs van, van medicijnen laten zien dat hij even zichzelf niet was. Maar dat voorval en een combinatie van een anonieme tip... heeft wel heel veel gevolgen gehad voor de privacy van cliënt en van zijn gezin. Ja, uh, mijn collega beweert nu dat hij in Aleppo zit, dat hij op een foto uh, te zien is. Weet u dat hij, in Syrië, dat hij zich in Syrië bevindt? Dat was mij niet bekend, nee. Nee. En... Wij hebben ook begrepen dat hij inmiddels tot persona non grata hier in Nederland is uh, uh, verklaard. Door de minister van Asielzaken Gert Leers. Dat hij hier dus het land niet meer in mag. Ja, dat zou kunnen samenhangen met het voorval van vorig jaar. En met het huidige uh, wat dan uh, door, door, door uh, Abdo en de andere journalisten is, uh, naar voren is gekomen. Maar dat weet ik niet, omdat ik hem niet bijsta in uh, de asielprocedure of de vreemdelingenprocedure. Nee, maar alleen in strafzaken. Alleen in strafzaken. Het kan ook zo zijn dat het cliënt zelf niet heeft bereikt, omdat hij mogelijk al in het buitenland was. Ja. Um, is de Nederlandse Inlichting en Veiligheidsdienst, de IVD op de hoogte van het feit dat deze man in Syrië vecht? Ik kan niet voor de IVD spreken, maar gelet op de kennis van de IVD ga ik eruit van wel. Ja. Abdo. Uh, je hebt gebeld of contact gehad met de AfD. Wat, wat kreeg je te horen daar? De AfD wil nooit mededelingen doen over uh, personen. Dus nooit ingaan op concrete gevallen. Dus ik vroeg aan of ze onderzoek gedaan hebben naar Nederlanders. die naar Syrië zijn gegaan om te vechten. Een woordvoerder pel, uh, melde per mail hierover het volgende: Onder Nederlandse jihadisten ziet de AfD een verhoogde belangstelling voor Syrië. We kunnen ook niet uitsluiten dat de Nederlandse jihadisten in het strijdtoneel van Syrië zijn. Ja, keurige AIVD-taal. Wellicht uitsluiten, niet uitsluiten. Hebben ze nou enig idee of er daar nou in Syrië uit Nederland afkomstige lieden vechten of niet? Daar heb ik geen concreet antwoord op gekregen. Uh, opvallend is, maar dat werd net ook gemeld, minister Gert Leers... die heeft de verblijfsvergunning van deze Khalid K. laten intrekken en uh, hem ook een inreisverbod voor de duur van 20 jaar opgelegd. Of hij de enige Nederlander of persoon is... met een Nederlandse verblijfsvergunning die vecht in Syrië... is uh, mij dus uh, niet duidelijk geworden. Nee, opvallend, want we, weet, we weten dat er wel Nederlands, Nederlanders vechten... of hebben gevochten, uh, bijvoorbeeld in Somalië en Pakistan. Daar weten we verder ook niet veel over... maar dan wel iets meer dan over deze man in Syrië. Hoe verklaar je dat? Nou, uh, dat komt omdat ze in uh, die landen die je net opnoemde... in Somalië en Pakistan uh, uh, veel collega inlichtingendiensten hebben... met waar ze een band mee hebben opgebouwd en ook makkelijk toegang toe hebben. Syrië is echt een geval apart, vertelde Edwin Bakkeme. Hij is hoogleraar contraterrorisme in Leiden... en verbonden aan het instituut Klindendaal. Het gebied van Syrië is het, uh, is het lastiger... Uh, uh, omdat mensen ook makkelijker daar naartoe kunnen gaan... Je hebt niet allerlei organisaties die je op het oog hebt die mensen helpen. Maar naar Syrië kun je gewoon vrij makkelijk een vliegtuig pakken. En zonder dat veiligheidsdiensten dat heel goed kunnen controleren, de grenzen overgaan. Syrië is in heel veel opzichten lastiger dan bijvoorbeeld Somalië of Pakistan. Ik vroeg Edwin Bakker verder of het aantal jihadisten toeneemt naarmate het conflict ook voortduurt. Ja, dat zien we eigenlijk al sinds uh, de zomer dat die aantallen toenemen. Uh, dreigt er dreigt ook een beetje een een een een te ontstaan, waardoor die rebellen of in ieder geval een deel daarvan misschien geneigzaam... toch ervaren uh, jihadisten uh, uit Pakistan, uit Jemen, et cetera... Uh, toe te staan om mee te strijden. Uh, dus hun rol neemt wel iets toe. En dat is denk ik wel een reden om, voor bezorgdheid. Niet alleen voor de rebellen daar die uh, op moeten passen... dat het imago van de strijd uh, niet verandert. Maar ook voor veiligheidsdiensten hier... Uh, dat er uiteindelijk ook meer Europeanen, waaronder Nederlanders, die kant op gaan. Ja, dat was Edwin Bakker, hoogleraar in Leiden. Um, meneer Van der Velde, heeft u uw cliënt recent nog gesproken? Of wanneer heeft u hem voor de laatste keer gesproken? We hebben het laatste contact met hem gehad... ongeveer zes weken tot acht weken geleden... in verband met de, de voortgang van zijn strafzaak van vorig jaar. Ook omdat, uh, Die strafzaak was nog even in herinnering? Toen hij verdacht werd van betrokkenheid bij terroristische aanslagen... of de voorbereiding daarvan. In Nederland? In Nederland. Ja. Daar heeft hij een week voor vastgezeten. En bij gebrek aan bewijs heeft de rechtbank Rotterdam... hem onmiddellijk in vrijheid gesteld. Um, wij wilden weten hoe de zaak ervoor stond. OM heeft toen laten weten dat de zaak nog niet was afgedaan... en dat hij nog steeds als verdachte werd aangemerkt. En dat was toen de update voor de, uh, voor de zaak. En daarna heb ik geen contact meer met hem gehad. Nee. Maar ik wilde nog wel opmerken van het feit dat nu uh, vast zou staan... dat hij een inreisverbod zou hebben en persona non grata zou zijn voor Nederland. Dat hoeft natuurlijk niet direct verband te houden... nog met de strafzaak van vorig jaar... maar nog met zijn eventuele activiteit in Syrië. Ja, Goed. Meneer Van der Velde, hartelijk dank. Abdoe, hartelijk dank. We zullen over deze zaak vast nog meer horen. Hier aan tafel is ook aangeschoven politicoloog Iba Abdo, dochter van Syrische ouders. Welkom. Wat vindt u van het bericht dat een Nederlandse jihadist naar Syrië is afgereisd... om zich daar aan te sluiten bij de gewapende strijd? Ja, uh, het is natuurlijk wel een zorgwekkende, zorgwekkende ontwikkeling. Uh, vooral voor de post-Assad-periode. Wat zal de rol zijn, rol zijn van deze jihadistische personen? Maar aan de andere kant, uh, het kan verklaard worden. Hè? want. De Syrische bevolking heeft hulp nodig om, uh, om deze dictator uh, ten val te brengen. Al 18 maanden strijden ze alleen, mm -hmm. staan ze er, er alleen voor. En waar het Westen een gat vrij uh, het Westen is niet, uh, is niet uh, in staat om, om in te grijpen of om te helpen... Deze, er zijn andere actoren die wel bereid zijn om deze gat te vullen. Ja. En uh, ja, deze mensen hebben een hele andere agenda, een hele andere ja, Zij willen gewoon een islamitisch emiraten van maken. Nou, ik denk ook aan de andere kant dat we de rol van deze personen en groeperingen niet moeten... Uh, niet groter moeten. Moet, uh, uh, uh, het moet niet groter worden dan het is eigenlijk. Okay. Want de, de, de touwtjes zitten nog wel in handen. Van het Vrije Syrische, uh, van het vrije Syrische leger. leger. De Syriërs, de gedeserteerde soldaten. Oké. Okay. Vangt u hier binnen de Syrische gemeenschap in Nederland signalen op. dat er meer mensen plannen hebben om in Syrië te gaan vechten? Nee. Ofwel met het Vrije Syrische leger ofwel met een van de extremistische groepen? Nee, nee, nee. Niet met het Vrije Syrische leger. Maar er zijn wel mensen in Nederland die naar Turkije zijn afgereisd. om uh, uh, humanitaire uh, hulp te leveren in het of dergelijke, maar of iets dergelijks, maar niet, uh, niet om te strijden in het gevecht. Nee, dat niet. We praten zo verder. We gaan het eerst hebben over een net uitgekomen en voor Syrië-kenners onmisbaar boek. Dat heet Revolt in Syria: Eyewitness to the Uprising. Oftewel, Revolutie in Syrië: Ooggetuigen van een opstand. Dat juichend is ontvangen door de internationale pers. Het is geschreven door de Ierse journalist Stephen Starr... die zo'n beetje als enige buitenlandse verslaggever... de opstand van binnenuit meemaakte. Starr sprak met Syriërs van alle religieuze en politieke stromingen... en geeft een heel nieuwe kijk op de burgeroorlog die daar woedt. Jacqueline Maris sprak met hem. Hoe het mij lukte om als journalist te blijven werken... terwijl Syrië langzaamaan ontbrandde? Ik heb er geen duidelijk antwoord op. Maar ik nam een aantal maatregelen om mijn in vele opzichten bevoorrechte positie zo lang mogelijk te houden. Ik was open tegenover de autoriteiten. Ik registreerde me als journalist. Ze wisten wie ik was. Iedere week veranderde ik mijn e-mailadres en mijn wachtwoord elke dag. En ik zocht zelden contact met buitenlandse journalisten die voortdurend in de gaten werden gehouden. Het was niet makkelijk, en vooral in de eerste paar weken toen de protesten begonnen. Voor de revolutie was er een rode lijn, als het ware, waar je als lokaal journalist niet overheen ging. En ze wisten wat zou gebeuren als ze dat deden. Maar toen de revolutie uitbrak, was ik niet zeker en andere journalisten waren niet zeker waar deze grens was en wat we konden rapporteren en wat we niet konden rapporteren. Onder mijn berichten en verhalen in buitenlandse kranten stond nooit mijn naam. Dat was te gevaarlijk. So, you know, er was geen no naam op de articles, want het was te dangerous, om te doen. Het niveau van paranoïa dat ik voelde. In de morgen ging ik mijn auto starten. en ik wist nooit of er iets onder de auto was. En zelfs het feit dat ik dat zo denk was. Thinking that way. S als ik mijn auto startte, wist ik niet of er iets onder mijn auto zou zitten. Ik voelde me steeds meer paranoia. You know, this is something Syrians faced uh, for decades. Syrians leven al tientallen jaren zo. Something quite similar. You don't know if or when what you're doing uh, goes over a boundary. Je weet nooit of en wanneer je een grens overschrijdt. For me, I mean, I was able to leave the country. I've got a European passport. Ik kom met mijn Europees paspoort het land uit, maar je hebt 22 miljoen Syriërs die die keuze niet hebben. We don't have that choice and who have to live out this revolution and maybe they, they don't like the rebels and they they don't like the government. Te alle tijden verwachtte ik dat er iemand op de deur zou kloppen en zou zeggen: we nemen je mee naar het vliegveld en je komt Syrië nooit meer binnen, omdat je leugens vertelt over ons land. I didn't live in, in Damascus tijdens de revolution I lived in a town but 15 kilometers outside of the city you know almost every day I traveled into Damascus the people of the capital de Damascenes were largely ignoring what was happening ze vonden het een plattelandsfenomeen ze wilden er niet aan meedoen en waren best gelukkig met hun leven they were relatively happy with what they had they associated the protests and the uprising more widely as a countryside I, I suppose we can say. De staatsmedia vertelden ze dat de opstandelingen mannen met baarden waren. Uh, Islamists, guys with beards. Islamisten die uitwaren op een islamitische staat. Um, uh, you know, we also have to remember that these these Tamazins are a rather cultured people. Uh, you know, they're wealthy, they travel, they speak a number of different languages for the most part. Er is een enorme kloof tussen de welvarende middenklasse in de stad en de mensen van het platteland. Uh, they regard the people from the countryside as, as very very different people indeed so at its core this revolution is about economics and people not being provided for, uh, sufficiently by the state. in wezen gaat de revolutie over economie over mensen die door de staat genegeerd worden uh so there's a huge gap between this wealthy middle class in the en and Aleppo and the people of the countryside that's one large and important divide i think uh, and obviously, uh, one quarter of the country's population is made up of minorities who are Christians, Alawites, Druze, uh, Ismailis. As we know, we've got a, a large, a very large Kurdish population, uh, Sunni, but that they're not Arabs, so they have their own set of interests and and uh, complain. Een kwart van de bevolking bestaat uit minderheden en ieder heeft zijn eigen belangen en klachten. You would say, like the Alawites, would be pro-Assad, ja? Yeah? The Kurds probably historically will be against Assad. Is it that way? Can you say like every group has the same preferences? You you you can't say that. Um it's it's much more complex than that. Het ligt veel ingewikkelder. Een Alawi uit de bergen aan de kust sterft voor president Assad bij wijze van spreken. They would uh, die for Bashar Assad. If you speak to as I did uh, educated well travelled smart young Alawi people who Lived in Een jonge slimme Alawit in Damascus of Aleppo veroordeelt het regime. Het ligt dus veel genuanceerder dan u stelt. Neem de demonstranten. Als je ze spreekt uit Homs of Dera, die ongelooflijk zijn aangepakt door het leger... dan zeggen ze iets heel anders dan de activisten die ik in cafés in Damaskus ontmoet. Uh, you know, I mean, Hun einddoel is wel hetzelfde. Maar wie wil er dan wel verandering? Who wants change? Young, poor people? or Everybody wants change. It's the way of, uh, of enacting this change that divides Syrians. Hm. Hm. Dat vond ik ook heel verbazingwekkend. U spreekt op een gegeven moment met een van de uh, demonstranten, Salma. En ondanks dat ze wil dat, dat Assad morgen vertrekt, of vandaag liever... zegt ze toch van laatste wat we hier nodig hebben is uh, buitenlandse mm. bemoeienis. Het laatste dat we hier nodig hebben is de NAVO of Amerika of Turkije die ons komen helpen. Dat zou het land verwoesten. En ik weet dat ze, als ze komen, dat alleen maar doen uit eigen belang. Ze willen olie, politieke macht, macht in het algemeen. Ik wil geen vrijheid als het voor niks is. Als het ons overhandigd wordt, zei Salma. Haar ogen wijd open, haar stem steeds luider. Ik denk I, I dat ze een punt heeft, maar dit highlightt de diepe divisies. tussen de politieke oppositie, meer broadly. en de rebellen op de grond en de activisten well. ook. Dit is een voorbeeld van de diepe oneenigheid tussen de politieke oppositie in de ruimste zin van het woord. en ook de rebellen op de grond. Het voornaamste doel is het regime kapotmaken. Maar hoe dat bereikt moet worden, daar zijn ze het niet over eens. U vindt het heel eenzijdig zoals er naar Syrië wordt gekeken. Kunt u dat uitleggen? It's it's one-sided in that we hear an awful lot about the people of Syria want the the Assad regime to fall and that all Syrians are picking up guns and taking part in in a conflict against the government. De berichtgeving is eenzijdig. We horen dat alle Syriërs de wapens hebben opgepakt tegen de regering. En dat er overal gevochten wordt, dat is de suggestie, maar dat is gewoon niet waar. En uh, dit is gewoon niet het geval. Why is not... that? Why is that that media portray it like that? That all that. the Syrians want this revolution? I guess it makes for interesting um, television because they want to present a general picture to their own respective audiences. Ze willen voldoen aan de verwachtingen van hun publiek, denk ik. Hoe, hoe wilt u dat ik mij voel of als ik uw boek uh, dichtsla? Um, difficult question uh i guess just that people um, have a better understanding of the country it's, it's dynamics. ik denk dat ik wil dat mensen meer begrijpen van de dynamiek van dit land dat niet iedereen de rebellen steunt en roept om de val van het regime dat we als we over Syrië praten en het land analyseren onder ogen zien dat het een complex land is as we recognize that it is a, it is a very complex place and that you know not one uh, Political actor of opposition figure speaks for everybody. U hoorde Stefan Starr in gesprek met Jacqueline Maris. Hij is de auteur van het boek Revolt in Sy Syria. Eyewitness to the Uprising. Werd uitgegeven of wordt uitgegeven door Columbia en Hearst. Is alleen verkrijgbaar in het Engels. Hier aan tafel nog steeds Ida Abdo, van Syrische afkomst, maar geboren in Nederland. U behoort zelf tot de christelijke minderheid in Syrië. Mm -hmm. Ben vanaf het begin een trouwe voorstander van de revolutie. Dat past niet in de denkschema's die uh, vaak worden gehanteerd, Want christenen zouden ja. bang zijn voor bloedbaren aangericht door soenieten... als die aan de macht komen. Dus zouden ze in grote hoeveelheden Assad juist wel steunen. Klopt. Dat is waar. Nou, dat klopt dus niet. Er zijn veel christenen die in de, in de oppositie zitten. Er zijn ook alawieten die tegen het regime strijden. Ja. Dus deze scheidstijnen die vaak in de media zo worden gezet... van het is een Soenieten tegen shiëte strijd De scheidslijnen zijn niet zo vaststaan, zijn niet zo regide. Maar dit is het precies ook groeide. wat, wat Steven Starr in zijn boek Revolt in Syrië beschrijft. De, precies. U deelt ja. dus die, zijn ik analyse. Deel, ik deel zijn analyse en Assad geeft heel vaak aan... dat hij de minderheden beschermt, maar in werkelijkheid zoekt het Syrische regime, bescherming bij de minderheden. Het is, het is juist dus andersom. Ja. En het, het geweld van dit regime is gericht tegen iedereen, iedere Syrische burger die eh, het, het voortbestaan van dit regime uitdaagt, ook al is het een christen en ook al is het een aloïd. Een aloïd ja, ja. Ja. Hoe liggen de verhoudingen in uw christelijke familie in Damascus? Ja, nou ja, verdeeld. Uh, hm. Sommige mensen zijn uh, pro-asset, sommige mensen zijn tegen. En uh, ja, dat kan verklaard worden natuurlijk, ja. ja. Uh, ja. Maar zijn er discussies uh, als, als jullie elkaar ontmoeten? Of er gewoon niet over gesproken? Ja, nou ja, niet heel erg openlijk. Maar in het algemeen is het zo dat er zijn verschillende groepen. Sommige mensen in Syrië, vooral de christenen, die worden bang gemaakt door de staatspropaganda. Dat als Assad valt, dat de aan de macht komt en dergelijke. Er zijn mensen die belang hebben, economische belangen hebben bij het voortbestaan van het regime. Er zijn groeperingen die simpelweg de Assad geloven... Ja, dus uh, Het zijn verschillende groeperingen die, uh, uh, die uh, ja beïnvloed door verschillende uh, factoren. Uh, vast blijven houden vast aan Vast blijven houden aan, uh, ja, aan, hem, aan, aan ja. Assad. Een, een aantal van die pro-Assad uh, mensen kwamen afgelopen dinsdag bijeen in ja. Brussel. Ongeveer 100 mensen om hun steun te betuigen dus aan de Syrische president. Onder hen trouwens ook een cda Correspondent Tijn Sadeh liep met ze mee. Aan ja. de complices en de victimes fysiek en morale. Ik ben hier tegen uh, de uh, Amerikaanse ambassade. Waarom? Omdat de ambassade tegen ons land Syriërs verzamelen zich hier voor de Amerikaanse ambassade in Brussel... aan de statige regent Laan. Een Syriër uit Antwerpen, hij spreekt goed Nederlands. Bashar Assad is, is de echte goede president van alle wereld. Democratisch. Echte vrijheid. Toch in zijn land is nu een burgeroorlog gaande, al bijna anderhalf jaar. Ik geloof dat er zo'n 15.000 uh, doden al zijn gevallen. Uh, nee, soedi arabië kan het moet de in Qatar betalen voor wapen en geld uh, voor die uh, groepen. Uh. Saudi-Arabië en Qatar die ja. steunen dus met wapens de wapens zoals hij zegt, terroristen ja. die tegen Assad vechten. Ja. Helemaal vooraan een dame met de Syrische vlag en een pet op haar hoofd: I love Bashar. Poster in de hand met de afbeelding van Bashar al-Assad. Ah, uh, bien sûr. Pourquoi? Het is de enige president, de enige echte president die zich verweert tegen de Amerikanen, tegen de Israëliërs. U heeft een CDA T-shirt aan. U bent van de Christen Democratische Appel. Ja. Een CDA uit Nederland die hier staat te demonstreren voor Assad. Waarom is Assad goed? Hij wordt gedragen door 50% van de mensen. al Qaeda in Syrië, soldaten van de USA! al Qaeda in Syrië, de soldaten van de Verenigde Staten wordt hier nu gescandeerd. We voulait pas la democratie die we willen emmenen in Syrië... Zoals de democratie in Irak, en Libye, in Afghanistan... We, we keren ons de... tegen de Amerikanen die uh, iets willen gaan installeren, democratie installeren zoals in Irak. Dat willen ze zometeen ook in Syrië. Nee, zeggen wij. Nee, no, we willen niet deze democratie. Die democratie willen wij niet. We willen niet onze landen ontdekken zoals ze ontdekken in Irak. Geen inmenging in Syrië willen we, geen buitenlandse inmenging. Nog parlement Syriën eruit in 1918. Les chez nous, il a le droit de vrouwen hebben bij ons het recht te voten voor de bas Vrouwen kiesrecht, dat hadden sie, sie, sie. jullie in Syrië al eerder dan wij in Nederland. We hebben twee ministers actief in de Syrische regering. Er zijn 30 vrouwen in het Syrische parlement. Er zijn vrouwelijke ministers. We verdedigen het recht van de staat van Syrië. Een verslag hoorde u van een demonstratie afgelopen dinsdag in Brussel van pro-Assad aanhangers gemaakt door correspondent Tijn Sardé. U luistert nog steeds naar Bureau Buitenland van de VPRO en we praten verder met de Nederlands-Syrische politicologe Ida Abdo. Ida, over deze reportage. De demonstranten noemen allemaal verschillende redenen... voor hun steun aan Assad, maar over hmm. één ding zijn ze het eens. Het zal niet beter worden als Assad van het toneel verdwijnt. Hebben ze niet een klein beetje gelijk... als het bijvoorbeeld gaat over de positie van vrouwen... en de positie van minderheden? Nou, ik vind het een beetje te vroeg om te praten nu uh, over de positie van de vrouwen en minderheden. Het gaat nu eerst om het, uh, dit regime uh, ten val te brengen. En ik wil heel even reageren op het punt dat het werd genoemd de golfstaten, de rol van de golfstaten. Natuurlijk gaan de golfstaten zich mengen in dit conflict. Is, dat is de natuur van de internationale politiek. Ze hebben belangen in Syrië. Dus er vindt een kruising plaats tussen de belangen van de demonstranten en de belangen van de golfstaten in de Verenigde Staten in dit geval. Maar dat is een bijzaak. De hoofdvraag die moet worden gesteld is, zijn de de eisen van de Syrische bevolking legitiem? En zo ja, is de oppositie uh, uh, soeverein en onafhankelijk genoeg dat ze zich niet laten beïnvloeden do door de politieke agenda van de geldschieters? Ja. Dat zijn de hoofdvragen en niet van huh, de golfstaten en, uh, en de inmenging. Ja. Dat is natuurlijk Hoe gaat het verder is. in Syrië? Kan je een kleine blik in de kristallenbol werpen? Lastig. Het Blijft gaat heel het, slecht. De burgeroorlog, nog veel meer doden. En... Nog veel meer doden. Zolang de, de internationale gemeenschap niet ingrijpt, gaat het, uh, uh, ja, het, het ziet het er somber uit. En voor de Amerikaanse verkiezingen komt er sowieso geen, uh, geen ingrijpen, helaas. Met een dodental van 100 à 150 mensen per dag. Het is dramatisch. Het is, ja, het is een tragedie. Goed. Buitenlands ingrijpen is gewenst. Volgens de nederlands syrische politicologe Ida Abdo. Blijf nog heel even bij Syrië, want komende week. Uh, treedt de beroemde Syrische clarinetist Kinan Asme op in Amsterdam. En um, als er iemand is die de hopeloosheid en het verdriet... van wat er in Syrië gebeurt, probeert te vertalen in muziek, is hij het. Hij reist dus deze Kinan Asme. Hij reist zelf heen en weer tussen New York en de Syrische hoofdstad Damaskus. Damaskus zijn, is zijn thuis, zegt hij. Maar als hij voor optredens in New York is... houdt hij het laatste nieuws bij via de televisie. Voor zijn landgenoten schreef hij een gebed op muziek. Asme noemde het sad morning every morning. Kinan is in Nederland en Jacqueline Maris sprak met hem. Uh, my name is Kinnan Asme. I'm a clarinetist and a composer living between New York and Damascus for the last 11 years. I feel always that I'm visiting New York, actually, when I'm visiting the rest of the world. My base is still Damascus. All the sadness that I see on daily basis... Keeps you almost speechless, you know, like there's nothing you can do. I I had so much sadness in me and, and I had to put it somewhere, you know. So I wrote this piece called A Sad Morning Every Morning. Uh Sabah Kul Sabah, which means sad morning every morning. I did it for myself, actually, before doing it for anybody else. And I would like to think of it as a prayer, you know, for the country uh, as a whole and for these people who, who lost their lives and people who suffered from that. You know, it's very easy for us to take the center stage on, oh, here's the piece that I wrote for this and for that. But you cannot to put your music out there. There, you should be always very careful not to be climbing on the shoulders of people who actually died. And I really hope that all those people who died did not do so in vain, that uh, these are the cornerstones on which we're building a new uh, democratic society. It's just for me to express how sad I am and how much respect I have for those people. So it's a it's a very simple thing. I'm not pretending that piece to be anything else. De Syrische klarinetist Kinan Asme. Hij treedt komende donderdag en vrijdag op in de Bali in Amsterdam. En op onze website staat Sad Morning Every Morning. Als u het nog een keer wil luisteren. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Dit is nog steeds VPRO's Bureau Buitenland. U kunt ons volgen op Twitter. En u kunt zich ook abonneren op onze nieuwsbrief. En ga daarvoor naar de website www.villavpro.nl. De tweede helft van dit programma staan we uitgebreid stil bij Somalië. Daar viel gisteren Kismayo, de laatste grote stad... die de islamitische beweging als Shabaab in handen had. Het Keniaanse leger is daar nu de baas... na een kort en hevig gevecht met de extremistische strijders. Collega Rick Delhaas, hier aangeschoven, je bent net terug uit Somalië... Het allerlaatste nieuws uit Kismayo. Uh, nou, de stad is inderdaad helemaal in handen van uh, Keniaanse troepen. Maar er zijn ook wat milities die zich weer her hergegroepeerd hebben. Beetje onrustig, een beetje uh, plunderen geweest. Maar uh, nou ja, verder is de stad wel uh, verlaten door Al-Shabaab... en in handen van de Keniaanse troepen. Ja, In Mogadishu eerder, waar uh, Al-Shabaab zich ook heeft teruggetrokken... de hoofdstad waar jij naar bent geweest... was het een tactische terugtocht, leek het. Hier zijn ze echt uitgekomen. Knalt, zal ik maar zeggen. Ze zijn nou, er wordt wel gezegd dat ze zich ook terug hebben getrokken naar een paar korte gevechten. Ja. Uh, de Kenianen zijn vanuit zee op, uh, op het strand geland. En uh, ja, de Kenianen waren gewoon sterk. Waren, ja. uh, ze kwamen van drie richtingen met tanks. En, dat kon al shabaab niet aan. Nee. nee. Welke gevolgen heeft deze ontwikkeling, deze herovering van uh, Kismayo voor de rest van Somalië? Ja, nou, het is eigenlijk Eigenroer van Ja, het is zeg maar eigenlijk een ontwikkeling die wel verwacht werd. Hè. Uh, sinds een jaar de, wordt al shabaab eigenlijk uit alle steden die ze in handen hadden verdreven. Uh, Mogadishu, Afgooien was een heel belangrijke stad voor hun. balaad. nu Kismayo betekent dat ze eigenlijk geen grote steden meer hebben. Uit die steden haalden ze inkomsten, want zien we daar belasting op de markt of in de, of in de haven, zoals bij Kismayo. Mm -hmm. Dus ze hebben nu gebrek aan fondsen. Ja. Maar je moet niet vergeten dat ze nog een heel groot gedeelte van het platteland in handen hebben in centraal en Zuid-Somalië. Ja, jij was afgelopen week dus in Mogadishu, de hoofdstad. Daar wordt niet meer gevochten als je baap is daar ver teruggetrokken. Maar het is nog wel steeds heel gevaarlijk. Ja, nou ja, ze, hebben, ze veranderen van tactiek. Hè. Er is geen frontlijn meer, die er heel lang wel was. Er was de troepen van Amisom schoten op hen en zij schoten Amizom terug. Amisom is de Afrikaanse Unie-troepenmacht, eh, waarom ja, de Keniaanse. precies. Ja. En dat werd met artillerie gedaan. Dus er gingen hele wijken plakken. Ik, ik, ik schrok ook, ik was acht, acht jaar niet geweest in Mogadishu. En het was nog verder verwoest dan, ik, dan, dan acht jaar geleden... Uh, maar het betekent gewoon een ander soort gevaar. Ze gaan nu op de guerrilla en de uh, terreurtactiek over. Dus uh, aanslagen. En, uh, Heel gericht ook, hè? overheidsfunctionarissen, politiemensen, soldaten. in Ja, het en echt aan de lopende band. Hè? Dus, uh, we hebben, vorige week was er dan die grote aanslag in dat restaurant. Maar iedere dag zijn er twee, drie aanslagen op, op politieagenten... op inlichtingenofficieren, of een handgranaten in een, in een restaurant... Uh, een, parlementariër, een parlementariër vermoord. Ja.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 En uh, bewapende wachten die hier uh, dag en nacht uh, de wacht houden. En daar is dus mijn auto. Hij uh, helemaal geblindeerd, zodat uh, je van buitenaf niet kan zien wie er in de auto zit. En daar is de chauffeur, Ali. Hi. How are you? Fine, how are you? I'm okay. Oké. Okay. Dus in de compound uh, ingestapt. En dan rijden we naar buiten. En dan stoppen we. Want dan stappen er twee jongens in die naast mij achter op de bak gaan zitten. Nee, die zijn door 1, 2, 3, 4, 5 met uh, een machinegeweer en Kalashnikovs. Nee, 6. Twee machinegeweren. Ja, dat zo ga je naar een afspraak. Die jongens zitten op uh, de achterbak van een pick-up truck. En dan uh, vertrekken we. We hebben een afspraak met iemand uh, uit de diaspora, uit, uit Italië... ...die samen met een aantal andere mensen hier een uh, kliniekje heeft uh, geopend. Goed, het is dus wachten op Abbas. Abbas is Kolen. Ja, hier, hier gaan we een klein zijstraatje in. Daar staat Abbas voor een grote metalen deur te wachten. En daar gaan we dus ook weer naar binnen rijden. Zodat ik niet op straat uit hoef te stappen. Ja, het is echt ongelooflijk. De naam van het we hebben we omdat We hebben veel van Al-Shabaab. Dr. Awassi wijst op een groot naambord op de binnenplaats. Hij zegt, ja, dit was eigenlijk het Italiaanse ziekenhuis of de Italiaanse kliniek. Maar veel mensen hebben gezegd, wijzig die naam vanwege al shabaab Dat ligt te gevoelig. En daarom heet het nu het Marwaas Specialist Hospital. Dus het, dat is eigenlijk de naam van de buurt hier. Ja. Dit het eerste Dokter Abbas zegt van uh, dit, uh, dit ziekenhuis, deze kliniek hier, in, echt in het centrum van uh, Mogadishu. Die is uh, een jaar geleden opgericht door vijf Somaliërs uit de diaspora. Voornamelijk uit Italië. Uh, het zijn allemaal uh, doktoren. En dit is de eerste kliniek die onder andere een CT-scan CT heeft gedaan. Ja. De eerste uh, voor, voor, voor in heel Somalië voor lange, lange tijd. Nee, nee, nee. Want uh, ja, de gezondheidszorg heeft hier gewoon heel lang niet uh, gefunctioneerd. Er zitten op de binnenplaats allemaal mensen te wachten uh, op ja, kennelijk een, een consult of behandeling. En dit is de ruimte waar, waar de CT-scan wordt uitgevoerd. Can we take a look? Ja, we mogen even in de zona controlata komen. <laughs> Ja, ze, ze hebben het zo goed uh, uh, en zo kwaad als het gaat helemaal dichtgemaakt, zodat de straling hier niet, uh, niet, niet, niet naar buiten gaat. Wat gebeurt er als, er, als de, de, de stroom uitvalt? Dat is het probleem. Ons probleem is dat. Abbas Awas zegt onmiddellijk van, oh, dat is ons grote probleem, stroom. Er is regelmatig een stroomstoring. En wat er dan gebeurt is dat de CT-scan kapot gaat. En er is in heel Somalië niemand... Merse Sibel, Er is in heel Somalië niemand die hem kan maken. Dus wij moeten speciaal iemand uit Italië halen om de CT-scan... Te repareren. En dat kost ontzettend veel geld. Waarom gaan vijf Somaliërs die in het buitenland hebben gestudeerd. die waarschijnlijk daar als arts. een goed salaris kunnen verdienen. hier in een kliniekje werken? Hier een kliniek openen? Why not? Zo toch. maar hoe horen het het Somaliërs Waarom niet? Hè? Uh, en hij zegt van: uh, Wij zijn Somaliërs. Uh, wij zijn naar het buitenland gevlucht. We hebben daar kunnen studeren. Er is hier echt een hele grote uitdaging. Heel veel werk te doen in de gezondheidszorg. Die is er nauwelijks of niet. En wij willen ja, daar een bijdrage aan leveren. Om de gezondheidszorg ja, weer aan het, het gewo de gewone mensen, aan het gewone volk te leveren. Deze wijk, eh, Abdul Aziz, vlak, vlakbij een prachtig strand, het Lido. Dat is zo ontzettend eh, verwoest. En dan midden in die wijk, vlak aan zee... is er een plek helemaal ommuurd. En daar staat een nieuw restaurant. En daar eh, de eigenaar, of één van de eigenaren, moet ik zeggen, is... Mahmoud Ja. Die heeft ook in Nederland gewoond, in, in Den Oever. Den over, ja. Uh, Den en hij, hij heeft ook het Nederlandse staatsburgerschap, dus een Nederlands burger. Nederland is goed. goed, yeah. ja, ja, ja, maar zijn Nederlands is niet zo heel erg goed. Ja, goed, uh, goed. Nee, zijn Nederlands is niet zo goed. Is goed, goed, goed. <laughs> But your Dutch is not so good. Nou, nou, no. no, Dutch. ja. Yeah. <laughs> um, ja, u bent een van de eigenaren van dit restaurant. U bent hier nu een maand of acht. U zit in een werkelijk, nou ja, desolaat verwoest landschap. En daar heeft u opeens een nieuw restaurant neergezet. Waarom? Aan en aan Niet ja, Ik en een aantal andere zakenmensen uit de diaspora uh, ja, voelen een soort morele verplichting om uh, te investeren in Somalië. En uh, het levert ons natuurlijk uh, geld en een inkomen op. Maar we hebben hier ook zo'n 40 mensen in dienst genomen. En uh, ja, eigenlijk vind ik, ik, ik roep op aan andere mensen uit de diaspora van Somalië... om uh, ja, dat ook te doen, om te investeren in Somalië. En uh, dat we zo het land weer op kunnen bouwen. Het is een vrij groot restaurant, een vrij groot terrein. Uh, ik kan het niet helemaal... Inschatten, maar het is toch al gauw een half voetbalveld. Hoeveel kost zoiets nou? De eerste aan Tarragarena, Onko Guruwa, Afguruwa. We zijn met vier aandeelhouders en we hebben samen 100.000 US dollar geïnvesteerd. Maar, voegt hij eraan toe, andere aandeelhouders kunnen zich melden om een aandeel te houden. En als u interesse hebt, dan bent u welkom. Ik moet wel zeggen, uh, ja, het, is echt, uh, het is simpel, uh, uh, uh, het is uh, ja, echt een beetje basic allemaal... maar het is een, in schril contrast met alle gebouwen die hier omheen staan... die dus inderdaad helemaal stuk zijn. Er is een uh, ijzeren deur hier. Ja, en dan kijk je dus uh, naar de overkant. Daar staat ook een restaurant, Lido Seafood Restaurant. En Lido is dus de naam van het strand hier. Daarachter zie ik de Indische oceaan. Prachtige plek. We zijn nu in het centrum van, uh, van Mogadishu, het oude centrum, Hamarwene. En daar hebben we een afspraak met een Nederlandse Somaliër, een jonge jongen. Daar is hij al. Alles hey. goed? Prima. Jou ja ook? Ja? Ja, dit, is de dit is de winkel. Nou, Laten we eens even kijken. Waar kom je vandaan in Nederland? Uh, ik kom uit Groningen. Plaatsje Veendam. Ja. Ja. Daar ben ik opgegroeid. Hoe lang? 17 jaar. Ja. En je bent nu 26? Ik ben 26. Dus eigenlijk ken je alleen maar Europa. Europa, ja. Dat ja. Klopt. En nou sta je hier in een winkel die van jou is en van je ja. vader. Ja. In hartje Mogadishu? Ja, dat klopt. Ja. Hoe komt dat zo? Het was vragen naar... Uh, en, uh, Cosmetica. Cosmetica? Ja. Er zijn ook rijke mensen tussen die geld hebben. Die geld hebben, die toch andere behoeftes nodig hebben dan alleen maar, alleen maar het eten. Je jij, jij, jij hebt een oom die een fabriek heeft ja. die deze spullen in het buitenland produceert, hè? Ja, dat klopt. Ja. ja. Hoe lang ben je nu hier in Mogadishu? Ik ben nu bijna drie maanden. Nu. Nee. Hoe was dat eerste moment toen je hier aankwam? Het was niet echt zo slecht hoe ik het normaal op het journaal kwam. Ik, heb, ik zie nu het voor mijn ogen. Ik zie wel een paar plekken dat nu echt heel slecht aan toe gaat. Ik zie kampen hier, mensen die hongersnood hebben en zo. Toch heb je, toch heb je ideeën en andere mensen zie je die echt heel goed het leven hier gewoon goed hebben. Zoals ik, die gewoon, gewoon morgens opstaan, gewoon naar werk gaan, terugkomen. Uh, mensen, kinderen gaan naar school, komen weer terug. Het leven gaat hier gewoon door. Jij... Maar, maar, maar wacht even. Ja. Heb jij de wijk hier goed bekeken om jou heen? En weet je dat hier straat na straat huizen helemaal in Diggelen liggen... en kapot geschoten zijn en nog altijd niet gerepareerd zijn? Ja, dat klopt. Dat zie ik. Dat kan wel zelf gewoon Ja. Mogen, ja. En dan heb jij hier een winkel in cosmetica? Ja. Snap je mijn verbazing over het contrast? Tuurlijk, ik uh, zie jouw ja. verbazing. Ja. Um, je, ziet alleen niet, uh, je moet niet alleen naar mijn winkel kijken. Je moet verder van de straat kijken. Er zijn mensen uit Engeland, uh, mensen uit uh, Canada, mensen uit uh, Engeland... die hier allemaal zaken beginnen te openen. Het opportunity en het zaken hier groeit nu zo snel... dat iedereen hier weer terug wil komen en iets wil beginnen. Ja. Waarom zijn de kansen zo groot op dit moment? Mensen hebben succes binnen een jaar. Echt een, dat ze echt goed in hun zakken zitten nu. Ja, geld ook... in hun zak vooral? Ja, geld, ja. Ja. ja. Denk je dat je hier echt een beetje kan aarden? Want in die zin het is het natuurlijk totaal anders dan, dan Nederland, hè? Ik moet het nog zien. Ik, ik, ik heb me niet echt hier echt gezegd: van ik ga hier uh, voorgoed wonen. Je staat half, met een halfbeen ha, ha, ha, nog in, in, Nederland. in Nederland. Ja, ja dat kan. Ja. Maar waar zit je aarzeling? Van? Of het nog helemaal goed wordt. Oké. Okay. Ja, daar twijfel ik echt aan. Waarom twijf, waar zit de twijfel? Uh, je hoort nog steeds dat uh, ergens bommen afgaan en zo. Ja. Ja, ja valt er aan te wennen? Aan zoiets? Nee, daar ben je nooit aan. Nee. Om bommen en uh, geweren en uh, kogels die afgaan, en zo, dat kun je niet aan wennen. Nee. Nee, ja. nee. Wat is het meest rare wat je hiermee hebt gemaakt? Wat voor dingen waar je echt aan moet wennen? Dat ik niet alleen maar zomaar kan rondlopen. En Er uh, zijn bepaalde tijden dat je echt naar binnen moet. Uh, na acht uur, iedereen is gewoon in de huis. Ik denk niet dat iedereen hier vrij rond kan lopen. Ja. Alleen mensen met geweren lopen rond. Ja. Na achter is het eigenlijk te gevaarlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. U hoorde reportage van Rick Delhaas, net terug in Nederland... en hier nu naast me in de studio. Je hebt ook de lokale burgemeester van Mogadishu gesproken. Die man heeft jarenlang in Den Haag gewoond. Ja, in de Schilderswijk Noorderbenen, 17 jaar lang. Vrouwen, en kinderen uh, wonen daar nog steeds. Hij is, werd gevraagd om uh, lokale burgemeester van uh, Mogadishu te worden. Een burgemeester uit Londen. Dus allemaal diaspora. Er zijn enkele duizenden mensen uit de diaspora teruggekeerd... om daar uh, dingen te beginnen en... Uh, ja, winkeltjes of in de politiek. Ja, wat we net hoorden, cosmetica in de ruïnes, ja. Ja, uh, nee, en deze man hij is, is nu 2,5 jaar uh, loco geweest. Uh, nou, hij spreekt echt heel erg goed Nederlands. Uh, en uh, ja, volgens mij uh, heeft hij dat met uh, heel veel plezier gedaan. Ongelooflijk. ja Laten we even naar zijn beschrijving van de stad luisteren. Ik vergelijk in Mogadishu toen en nu. Toen was een soort, niet een paradijs, maar een hele... Veilige en echt mooie en schone stad. En tolerant ook. Want in, in, binnen de stad was een grote kerk naast de kerk en Moskee. Eh, cinema's, echt een, een moderne stad. Maar vergelijk maar de Tweede Wereldoorlog in Arnhem en, en in Rotterdam. Het is precies hetzelfde. It, niet, uh, we hebben geen Marshallplan hier, maar toch, uh, we proberen om iets te doen. Ja. Wij dachten, ik en ook de, meer, de burgemeester die komt uit Londen... en vele anderen uh, geloofden dat uh, we kunnen een verschil kunnen maken. Want de burgemeester en u hebben een aantal prioriteiten gesteld. Hele kleine dingen realiseren. Mm. Waardoor mensen ook konden zien dat de gemeente wat aan het doen was. Precies, wij noemen het quick impact projecten. Het is heel klein... Maar het heeft wel een impact. Mensen kunnen het zien, mensen kunnen het aanraken. Ja, en wat hebben jullie gedaan? Bijvoorbeeld uh, schoonmaken van de straten. En ook verlichting van de straten. Het was echt een, een, een joy. Ja. En voor, uh, voor, die, voor die mensen, als ze hebben het gezien. Oh, wow! verlichting in de straat. Nightlife bestond er niet in Mogadishu. Uh, het leven komt terug. Als je gaat naar uh, vliegveld, per dag zijn er minimaal vier vluchten. Er is ook Turkish Airlines, die komt wekelijks, ik denk uh, twee keer per, per week. Dus dit is een, een, uh, een, uh, zeg maar, een duidelijk iets. Ja. dat uh, Er is echt verandering en mensen hebben echt uh, hoop in de stad. Want de afgelopen 21 jaar. Was het vliegveld niet open? It het vliegveld was, was niet open. Het uh, poort was de open. De haven. haven was niet open. En het was echt een, een, een, een kooi. In een stad die echt... Uh, We konden uh, vergelijken met een kooi. Die mensen weten niet wat er gebeurt in het buitenland, Maar nu, de licht is daar. Ja, u hoorde Rick Delhaas in gesprek met de loco-burgemeester van Mogadishu... die uit Den Haag komt. En dan nog even dit. Een vrolijke dronkaard in Rusland. Of zit het toch net iets ingewikkelder? Ja, gezellig klinkt dat, hè? Zo'n ouderwets Russisch dranklied. Maar echt gezellig was het niet afgelopen week in Moskou. Een stomdronken automobilist was tegen een schoolbus... met gehandicapte kinderen geknald. Er vielen zeven doden. Heel Rusland in alle staten. Zeker toen de chauffeur had bekend dat hij twee dagen non-stop had gezopen. ...voor hij achter het stuur kwam. Twee dagen hebben we gedronken. Twee dagen gedronken. Weet u hoeveel mensen er om het leven gekomen zijn? Kom eens tot jezelf. Weet u eigenlijk wel hoeveel? Ongeveer? De 30-jarige Alexander Maximov had geen spijt. Hij wordt nu aangeklaagd voor moord. Dus u doet altijd precies wat u wilt? Ja. Het drankprobleem van de Russen is immens. En 3 miljoen alcoholisten laten zich op dit moment voor een verslaving behandelen. En naar het aantal onbehandelde dronkaards kun je alleen maar gissen. Dit jaar alleen al vielen er 1300 doden door rijden onder invloed. Maar volgens president Poetin hebben de Russen vooral een probleem met vrijheid. Voor in sommige gevallen zit er niets anders op dan streng straffen. Hier is de dader, of de moordenaar eigenlijk. Hij praat met zijn ondervragers en zegt, ik doe altijd wat ik wil. Hier zie je de limiet van de vrijheid, van de verantwoordelijkheid. Zijn verantwoordelijkheid tegenover de samenleving is kapot. De Duma, het Russische parlement, wil nu strengere wetten voor rijden onder invloed. Tot nu toe raakte je je rijbewijs een paar weken kwijt of kreeg je een lage boete... Voor een dodelijk ongeval stond 9 jaar cel. Van het parlement mogen die straffen nu gelijk getrokken aan die van moord. Tot 15 jaar of zelfs levenslang. De geldboetes gaan omhoog naar minstens 2500 euro. Maar critici denken dat strengere maatregelen alleen maar leiden tot meer corruptie. Als je oma agent wat extra roebels in de hand drukt... knijpt hij makkelijk een oogje toe bij een blaastest. En hoe hoger de boetes, hoe meer hij kan vragen. Een Twitterbericht van een zekere Simion Podigailo. Is kruinenstift kreinest. Precies in Lichingen waar dit is gek van het ene uiterste naar het andere. Een levenslange intrekking van je rijwijs wanneer je dronken achter het stuur zit. Totale Russische onzin. Wat het nooit? Oppositieleden zien meer in mildere methoden, zoals een rijverbod. Maar daarmee is het Russische alcoholprobleem nog niet opgelost. Een president die zich daarmee bemoeit, maakt zich niet populair. Zo ondervond ook Michael Gorbachev. Toen hij in 1986 de drankverkoop wilde beperken... grepen de Russen massaal naar de schoonmaakmiddelen. U hoorde een bijdrage van Maartje Duin en correspondent Olaf Koens. Dit was Bureau Buitenland van 30 september... met daarin het nieuws dat er een Irakees... met een Nederlandse verblijfsvergunning meevecht... met een extreem-islamitische beweging in Syrië. Een foto van deze Galit K en meer uitgebreide informatie... leest u terug op vilavpro.nl. Tot slot, geluidskunstenares Cilia Erens reist de hele wereld over... en neemt overal waar ze komt geluiden op van de straat. Dat doet ze met een speciale techniek... waardoor het lijkt alsof je het geluid overal om je heen hoort. Vandaag neemt ze ons mee naar Duitsland. Ik laat u daarachter en hoop tot volgende week. Ondertussen in... Duitsland-Apenburg. De Provinciale Weg... Zelfstandig, ondernemend en dan opeens... Luister naar mij, alsjeblieft. Bang en verdrietig. Ik word helemaal hopen. Niets, helpt, Niets. Ja, één behandeling. Elektroshock. Onder kunstmatige condities wek je een epileptisch insult op. Luister zometeen naar de documentaire Geschokt. Zeg, het is weer gebeurd. Hey, Ik weet helemaal van niks. Elektroshock.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 Of ga naar Max.nl. Nieuw, de Beavar Multi-X-band voor katten. De unieke 3-in-1 Multi-X-halsband geeft een brede bescherming tegen... en oormijd, en spoelwormen, en flooien. Beavar! De mensen die van dieren houden. Beavar. Voor hetzelfde geld heeft u een Bruinzeelparketvloer. Kijk op bruinzeelvloeren.nl